Middernacht, het is zaterdag 8 december. Eva de Jong met het NOS-journaal. Egyptenaren die demonstreren tegen president Morsi... zijn de afgelopen avond in Cairo door een barricade van het leger gebroken. Het leger had met tanks een versperring opgeworpen... om het presidentieel paleis te beschermen. De militairen hielden de demonstranten niet tegen... toen die prikkeldraan doorknipte en richting het paleis liepen. Volgens Reuters klommen sommige demonstranten op de tanks...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 En in de Eredivisie is de afgelopen avond één voetbalwedstrijd gespeeld. Iraakles tegen Utrecht. De uitslag is 1-1. Het weer. Vannacht is het droog, helder en het vriest overal. Van min 2 in Zeeland tot min 10 in het oosten. Plaatselijk boven een sneeuwdek kan het zelfs nog kouder worden. Overdag eerst zon, middags weer bewolking. In het binnenland blijft het vriezen. Aan de kust wordt het 1 tot 2 graden boven nul. En s'avonds gaat het dooien. Tot zover het NOS-journaal. ABW Verkeersinformatie. In het hele land is het plaatselijk glad door sneeuw, sneeuwresten en bevriezing. En dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Klaas Drupsteen. Goedenacht. Het is alweer bijna dertig jaar geleden... dat ik een paar keer achter elkaar in de zomers op fietsvakantie ging... met mijn vriend Herman. Herman was dat. Op de fiets vermaakten wij ons. Natuurlijk met om ons heen kijken, een beetje praten. Maar ook met het imiteren en zingen. Herman die kende hele platen van Urbanus uit zijn hoofd... en ook van Cote en Bee. Dat kon hij fantastisch nadoen. Maar wij hebben ook veel gezongen samen. En als wij zongen, waren dat altijd liedjes van één en dezelfde zanger. Bijvoorbeeld zongen wij dit...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 Er was een tijd voor ik jou kende, dat ik leeg maar vol ellende vloekend op de hele bende. In een kroeg te wachten zat tot het meisje van mijn dromen op een dag voorbij zou komen. En ik liet mijn tranen stromen als ik weer een kater had. En dat mijn geliefde. En soms leken ze zelfs nog een stuk ouder dan wij. Uh, waren ze ongeveer net zo oud, maar leken ze nog iets ouder?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 En wij vonden ze prachtig. En nog steeds zing ik die meeste teksten uh, ja, eigenlijk moeiteloos mee. Niet heel mooi misschien, maar wel zonder al te veel haperen. En het is dus voor mij heel bijzonder dat deze zanger... die inmiddels 68 jaar oud is, vannacht te gast is in Casa Luna. En dat heeft te maken met zijn laatste, of misschien wel... zijn laatste theatertour. Boudewijn de Groot, hartelijk welkom. Wel. Goedenacht. Ja, vaarwel, misschien tot ziens. Zo heet die theatertour. Wat moet ik me daar precies bij voorstellen? Um... Dat is een. Uh, uh, ik, ik heb het gevoel dat de microfoon er niet doet. Klopt dat? dat we gaan even. Kun je heel even achter die microfoon gaan zitten? Nee. Ja, nee, dat ligt natuurlijk niet Oh, hij doet, hij doet, hij doet het, het, het nu mountain. wel. Ah, hebben doet hem. hij het? We hoort we hoort we. u mee? Ja, we de doen. telefoonlijnen doen het ook al niet. Hij doet het. Nee, ah, ja, precies. Ja, dat is, uh, het is een, dit wordt een lastige oh, nacht. Spooky. Um, maar wel een leuke. Vaarwel, misschien tot ziens. Ja, wel, uh, ja. nou ja, dan, dan met, met name natuurlijk het misschien tot ziens is een uh, slag om de arm. Um, ik, ne ik neem geen afscheid. Ik uh, hou alleen op met de lange tours uh, van een seizoen lang. Dat, dat uh, wordt me te veel, daar heb ik niet zoveel zin meer in. Maar ik uh, blijf wel incidentele uh, dingen doen die op een pad komen. En misschien een, een, een kort uh, intiem toertje in, in een kleine zaal of zo. Ik weet het niet, ik, ik heb daar nog niet een duidelijk beeld van... Um, maar tevens wil ik ook, en dat, dat heeft niet te maken met uh, vaarwel misschien tot ziens, maar het is wel een bijkomende uh, factor, is dat ik uh, een, een af wil stappen van de oude hits. Ja, waar ik ben dan net weer over begonnen. Uh, uh, nou, is dat irritant dan? Nou, nee, het is niet irritant, maar ja, om het 48 jaar te zingen, het is misschien. Uh, ja, mensen zeggen van ja, het is toch zonde en je kan er nog steeds naar luisteren. En dan slaan ze de spijker op de kop, van daarna luisteren is natuurlijk uh, een stuk onlucht. simpeler dan het 48 jaar zingen. Uh, dus heb ik dat wel uh, gehad en, en wil ik me wat meer gaan bezighouden... met, met dingen die ik uh, na het uh, neigde tijdperk uh, heb geschreven en, en hoop te gaan schrijven. Maar ik wil ook uit, uit uh, de tijd daarvoor, dus, dus uit de teksten van Lennart en de liedjes die ik met Lennart geschreven heb, wil ik nog wel dingen uh, zingen, maar dan de wat wat, uh, ik zal maar zeggen, de meer obscure liedjes die wat minder uh, aandacht hebben gekregen, en die mij persoonlijk heel na aan het hart uh, liggen. En ik heb 48 jaar lang heb ik me ook een beetje gepresenteerd als uh, een deel van het duo Neigte Groot, en ook daar ga ik iets minder. Uh, ja, Serieus mee om. Want ook deze <kwijnt> laatste theatertour, waar ik uh, kleine twee weken geleden uh, ben wezen kijken... in Utrecht was dat prachtig trouwens. Ik heb er erg van genoten. Maar daar ging nog best wel vaak over uh, To, hè? Ja, over, ja, over, toe, uh, ja, ja, we noemden elkaar To en Bo. Um, ja, nee, dat, dat, dat is... Uh, dat heb ik nadrukkelijk gedaan om nog een keer uh, aan te geven hoe belangrijk hij is geweest voor mij. En, en uiteraard nog steeds is, want het repertoire blijft bestaan. En zoals gezegd blijf ik daar ook nog wel een ding uit zingen. Uh, maar het, het, het zo nadrukkelijk uh, presenteren van mij als onderdeel van een duo... als ik dat uh, afgelopen 48 jaar gedaan heb, uh, dat, dat, daar wil ik dus nu wat... wat ja. Kalmer mee aandoen. Snap ik. Bo, snap ik trouwens nog wel, maar waar komt To vandaan? Nou, To, to had, Lennart had een, een Solex. En dan ja. had hij met grote letters, had hij daarop geschilderd Tobias. En uh, ja, toen, ik weet niet waarom hij dat gedaan had, maar alleen daarvan noemde hij zichzelf dus ook uh, Tobia. En dat werd dan afgekort tot To. Ja. En uh, omgekeerd gaf hij aan iedereen altijd uh, bijnaam, onmiddellijk. Zodra iemand tot zijn uh, vriendenkring toetrad, kreeg hij een, uh, een bijnaam. Ja. Ja, je bent nu aan het optreden met even snel 1, 2, 3, 4, 5 muzikanten, denk ik, en jezelf? Ja, ja, ja, we zijn met z'n zessen. Ja, en Um, volgens mij gaat het fantastisch. Nou, ja, ja. Ik zei dat net al in Utrecht. Ik begreep dat het net in uh, Bussum weer zo'n uh, feest is geweest. Ja. Ik denk je er niet van, oh, ja, misschien toch nog wel wat te nee, ja, ja, Nee, ja... Uh. Nee, want ik weet precies hoe het gaat. Dat, dat, dat. En, en ik vind het nu, nu leuk. Het is leuker om, om te stoppen als je. Het is natuurlijk een cliché, maar het is leuker om te stoppen als je denkt van ah, zonde dan wanneer je denkt van god, ik moet nog zes jaar. Pff, wanneer houdt het een keertje op? Ja, dat is waar. Nou heb ik, we hebben altijd van die dikke mappen hè? van die documentatiecentra. Dus ik heb jouw leven nog even doorgenomen de afgelopen uren. En dan zag je, toen je een jaar of dertig was, dat je ook al gestopt was. En, en, ja, en ik, vijf, ben, ik ben rechtmatig eer... gestopt, maar zonder, uh, zonder uh, decreet, wel misschien tot ziens. Uh, en ook nooit uh, aangekondigd uh, gestopt. Ik ben, uh, op een gegeven moment ben ik ermee opgehouden omdat ik iets anders ging doen... of omdat ik geen zin had. Of ik ben een keer uh, gestopt omdat ik naar Amerika ging... en toen ik terugkwam wist ik niet precies wat ik nou zou gaan doen. En dat heeft uiteindelijk twaalf uh, jaar uh, geduurd zo'n beetje. Ja. Uh, dus, dus ik ben, ben een paar keer uh, ben ik om verschillende redenen ben ik even gestopt, maar ik heb nooit uh, uh, echt afscheid. Uh. En dat doe je nog steeds niet, dus nee. gelukkig maar. en de Groot vannacht de gast in Luna Meer informatie over dit programma en andere afleveringen van uh, Luna kunt u bekijken op radio1.nl. Daar kunt u morgen dit gesprek ook terugluisteren. En u kunt zich, als u dat wilt, ook aanmelden via die site voor onze nieuwsbrief. En als u ook nog even de Facebook-site van Luna in de gaten houdt... dan uh, zijn we helemaal gelukkig. Um, die, die, want je ja, bent een paar keer gestopt geweest dus uh, in jouw carrière. Hoe is je relatie eigenlijk nou precies tot dat zingen in die liedjes schrijven? Is dat, is dat een grote liefde of is dat, uh, is dat nee, ingewikkelder is, dan is, dat? Uh, nou, ik, ja, ik, ik, ik weet niet beter. Het is, het, is een, het, is, het is niet echt een grote liefde, maar het, het is... Uh, een, een grote liefde komt op je pad en daar val je voor... En, en, als het een, een beetje mee zit, dan blijft het tot in de eeuwigheid duren. Maar uh, <coughs> er kan ook de sleur in komen. Uh, maar het zingen is, is iets wat, wat, wat bij mij hoort. en, en, en het, het is een, onderdeel, uh, een belangrijk onderdeel van mijn karakter. Ik, ik, als kind liep ik al uh, van alles mee te zingen en te fluiten. Ik kon al, op heel jonge leeftijd kon ik fluiten. En ik heb altijd gefloten en gezongen. En, en zonder dat ik daarbij dacht van... Uh, dit, Zoals Tom Jones, die wilde niks liever dan gaan zingen. En ja. dat, dat, dat, dat was zijn, zijn, zijn passie. grote passie. En, maar voor mij was het, was het een alledaagse verschijnsel. En, en is het nooit een passie geworden? <tus> nee, het is, het, is, het is nooit een passie geworden. Het is altijd een, een... Ja, dat ben ik. Gewoon. Ja. <laughs> en ik, ik ben ook helemaal geen, geen podiumbeest of zo. Ik, ik, ik zeg ook nooit van, oh, zonder het podium kan ik niet leven. Maar ik, als ik geen muziek meer zou... Daarom ik, kon ik ook vrij makkelijk een tijd uh, niet uh, met muziek bezig zijn. Maar, maar dan ben je dus professio professioneel. Dan ben je jezelf iets minder. Uh, nee, want het... Ja, god, het... het uh, ik, nee, want ik, ik, ik laat het komen zoals het komt. En ik, en ik volg het trouw zoals het, uh, de weg die het inslaat, daar ga ik ook maar in. En als hij op een gegeven moment zegt van nou, nu is het even genoeg geweest... dan zeg ik, oké, okay, dan gaan we iets anders doen. Maar dan wordt jouw leven door iets anders geleefd dan door jezelf, of niet? Uh, ja, dat, dat, dat zou best kunnen, maar het is niet zo dat ik, dat ik uh, me daar slaafs, ogen on, slaafs uh, <lacht> onder voel. Ja. En als je dan terugkijkt, hè, want... Het, <kwijnt> Het is, dus, het is er gewoon. Het is, het is uh, geen enorme liefde, maar het hoort gewoon bij je. En als je dan terugkijkt naar alles wat je gemaakt hebt. Ja, nee, ik nou, ja, nee. bedoel, het resultaat ervan. dat vind ik. Uh, daar ben ik uh, wel ontzettend trots op. En, en als ik, wat je net liet horen, als ik dat terug hoor, dan word ik uh, op, een, op een ongemakkelijke manier heen en weer geslingerd tussen liefde en verraad. En. Uh, Verraad. Die liefde snap ik, die, die voel ja, ik zelfs. Maar die, nee, die omdat die ik verraad. niet naar kan luisteren. Nee, en dat, dat, je kijkt dat, ook helemaal niet vrolijk toen wij dat ja, doen. Ja, nee, het is, het is, bedoel ik... Uh, als je, kijk, als je in een wieg kijkt en je ziet je kindje liggen... en je denkt, god, wat een lelijk kind. Ja. <laughs> dat is verschrikkelijk. En toch uh, is er die liefde, maar toch ook is er het besef van... het is eigenlijk helemaal geen mooi kind. En als ik die, die liedjes hoor, dan uh, het zijn ze op zich best... best Goeie liedjes of aardig liedjes, of wat dan ook, maar ik, ik kan er niet naar luisteren omdat, omdat het de, de manier waarop het gezongen is, kan ik niet naar luisteren. Uh, wat is dat dan? Want ik vind dat prachtig, ik vind ja, het ook zo de manier waarop je de woorden uitspreekt. Zo ja, dat het, ja, het is allemaal is Echt die tijd hè? te bekakt voor woorden. Ja, maar dat is, en, ja, ja. Maar je dus het ziet zo'n man met zo'n zo hippie en dan, die praat dan heel bekakt. Ik vind ja, dat ja. Nou, dit combinaat. was nog voor de voor de hippie. voor de hippie, ja, dit, oh. dit was. Ja. Um, ja, nee, ik, ik, ik kan daar dus, dus heel moeilijk naar luisteren, los van, van uh, het uh, onwaarschijnlijk uh, uh, aardenhoutse accent. Um, is het ook niet. Het is ook niet, niet goed gezongen, gewoon. Ik bedoel, nuchter bekeken, eerlijk gezegd, uh, objectief gezien, um, is, het, is het niet goed gezongen. En, en, en het is. Het is uh, Stijf, het, is, het, is, het is zonder enige nuance. Het is, het is uh, een melodie geschreven... Uh, die, die uh, in het, geschreven is op één couplet. En het volgende couplet qua uh, klemtonen niet meer klopt. Omdat Lennart lette daar niet zo op. Die, die schreef gewoon een aantal lettergrepen. En of de klemtoon op de zesde lettergreep kwam of op de vierde... Uh, in het ene couplet en het andere op de derde en de achtste... dat kon hem niet schelen. Maar muzikaal... Uh, schreef ik de melodie op één couplet en dan moest het volgende couplet daar maar tekstueel uh, ook zo uh, gezongen worden en dat, dat uh, deed ik dan ook omdat ik geen uh, ja geen, geen, geen het, het zat niet in maar ik bedoel het is, het is ook een soort avontuurlijkheid uh, en, en om wat te doen om, om te zingen, om, om, om uh, een, een melodie los te laten... en er uh, iets anders mee te doen dan wat je oorspronkelijk geschreven hebt. Ja. Um, en dat kan dus uh, leuk, muzikaal leuk zijn... maar het kan ook tekstueel noodzakelijk zijn. Ja. En zoals ik vroeger dus zong... ik zong nooit iets... Van mezelf, Ik was nooit melodietjes aan het verzinnen als kind... als ik de hele dag liep te fluiten en zingen. Ik zong altijd na, en ik zong het altijd letterlijk na... van wat ik op de radio hoorde, met alle fraseringen. Maar ik leerde er niks van. Maar nu, nu <tus> dat, zeg maar het concert waar wij nu geweest zijn... dat viel mij op dat er juist heel veel melodieën een beetje veranderd zijn. Ja, nu 48 jaar... <hijs> Heb je het een beetje veranderd, om het voor jezelf ook <hijs> Heb ik, leuk te houden? Nou ja, ik ben er, natuurlijk uh, op een gegeven moment... Uh, Steeds meer achterkomen dat dat, dat ik, ik heb heel lang heb ik dat hè dat, dat hele strakke zingen en niet afwijken van de melodie. En zodra ik want ik hoorde natuurlijk wel om me heen dat, dat er uh, zangers en zangeres waren die enorm aan het frazeren en het improviseren waren. Als ik dat zelf deed, raakte ik ook onmiddellijk de tekst kwijt, <lacht> Want ik, ik ben eigenlijk aards conservatief uh, wat dat betreft en, en, en plichtsgetrouw, gezagsgetrouw en zo is het geschreven, dus zo, zo. moet het gezongen worden. En wanneer durfde hij dat voor het eerst los te laten? Nou, dat is nog niet eens zo heel lang geleden. Nee, nee dus eigenlijk bij deze laatste tour uh, heb ik een soort, uh, uh, nou nee, la laat ik zeggen, het, uh, ik heb een soort vrijheid gevoeld met Czechov, omdat ik uh, daar geen gitaar had en ik had geen staande. Ik had überhaupt geen microfoon. Ik had alleen zo'n klein uh, musical. Oh ja. uh, op je wand Ja, met zo'n zendertje. Dus ik had mijn handen vrij en ik, had, uh, uh, ik kon gaan en staan waar ik wilde. En dat. Ik dacht ik in het begin van. oh, dat is, is echt dood wat moet ik nu doen? Maar gelukkig had ik dan de personage van Tsjechow. en de mise en scène die de regisseur. Ja. Uh, het was een musical. Had, de, het was ja, een ja. Met vanmorgen vloog ze uh, nog. Ja. En dus ik wist wat ik met mijn handen moest doen. En ik wist waar ik moest gaan lopen. Dus dat was niet zo'n punt. Uh, dus daar kreeg ik opeens een, een, een vrijheid. En uh, toen merkte ik dat dat, dat, zich, dat, dat doorwerkte ook naar, naar mijn zingen. Dus daar ben ik voorzichtig. Ben ik daar af en toe... Uh, omdat ik niet afgeleid werd door de gitaar. Maar niet ja. hoef je te concentreren op de gitaar. En daar ben ik af en toe ben ik daar begonnen met wat van de melodie af te wijken. En toen merkte ik dat het met die teksten wel oké okay zat. Dat ik niet daardoor werd afgeleid. En dat ben ik toen met mijn eigen muziek uh, heb ik dat doorgezet. En, en nu zing ik veel vrijer, ook als ik gitaar speel. Wordt het ja. daar beter van? Uh, het, uh, ja, ik denk het wel, ja. Ja, ja, ja ik, ik, ik zorg nu in ieder geval dat dat uh, 99 een half procent van de, van de klemtonen in ieder geval goed zit. Ja. <laughs> ik ben ook aardsconservatief, dus ik denk de hele tijd... hij zingt het verkeerd. Hey, hij zingt het verkeerd. <coughs> ja, ja. Nee, maar jij ja, kan me nee. voorstellen dat, dat, dat... Nee, maar daar komt bij dat, dat het natuurlijk ook uh, wel prettig is... om, om het niet uh, 48 ja. jaar lang ja, alleen op dezelfde manier te Maar zetten. die lelijke baby's waar je het net over had... <coughs> waar, waarom zijn die zo populair geworden? Als het niet goed gezongen is en... Uh... Nou, <coughs> Die zijn niet zo populair geworden. Want Jawel. Nee, wat, wat jij uh, net liet horen, van dat. Uh, Elegie prenataal. Dat is dan nu. Wordt dat misschien gezien als een soort vintage uh, lied of zo. Maar toen het net uit was, uh, wilde geen hond uh, dat kopen. Oh. Maar, de, maar, de, maar dat is toch allemaal goud geworden? In, in... Nee. Ik nee, denk nee, voor het, de overlevende. Nee, ja, voor de overlevende. Maar er dat... maar staat Noordzee op? En... Nee, dat staat ervoor op de, oh, de eerste oh. LP. Sorry. Maakt niet uit. Maar, um, dus dat is niet zo populair. Maar ik heb. Nou, goed, ja, nee, ik vind het zelf heel mooi. Dus ik kan me niet zo goed voorstellen dat je. Dat, dat, ik, ik, ik. Nee, er staan op, op die eerste LP staan, staan, staan wel wat liedjes die populair geworden zijn, maar wat je net liet horen. Dat, dat is niet zo. Zeker in niet. Uh, in die tijd dus als ik het nu zing dan, dan zijn er uh, mensen uh, zoals jij die, die dat van vroeger kennen en die daar een soort nostals, nostalgische gedachten bij hebben en, ja. en hun eigen persoonlijke situatie zich daarbij herinneren dat ze het voor het eerst hoorden of op het moment dat ze het belangrijk was en dat uh, dat nummer toevallig net geduid werd dus dat uh, koppelen ze daaraan en dan, dan wordt het belangrijk en dan als ze dat dan nu weer horen ze, ah ja, energieprenataal terwijl het geen, absoluut geen hit was. En, en, ja. Lennart, jij ja. gaat je nu ook echt dan uh, nou ja, veel losser maken van Lennart. Hij is al tien jaar dood. Hè? Ja. Hoe, hoe is dat de afgelopen tien jaar gegaan dan? <laughs> Wat bedoel je? Ja, nou ja, bedoel, ja dat je je nu eigenlijk pas echt los gaat maken. Dat je nu, nu meer je eigen dingen wilt gaan doen. En, en, um, en zijn liedjes. Uh, ja, god, ja. Uh, ik, dat, dat is. Ook, ook niet, niet de belangrijkste reden waarom ik, waarom ik uh, ophoud met die, met die lange tours, Maar het is wat ik net zei, het is wel een bijkomende factor. Dat ik dan, uh, als ik dan iets anders ga doen... iets, iets, iets uh, uh, kleiners of wat incidentelere dingen... Uh, dat ik meer de nadruk wil gaan leggen op, op wat ik uh, zelf heb geschreven... en schrijf en hoop te gaan schrijven. En minder uh, uh, van Lennart. En dat ik ook niet meer... Uh, wil uh, tegemoetkomen aan, aan het verlangen, uh, de wens... en soms de eis zelfs van uh, het publiek of een deel van het publiek... Uh, dat zegt uh, van... Uh, we hebben dat nummer. Waarom heb je dat nummer niet gezongen? Ja. En, en dat nummer hebben we gemist. En, ja, hoe dat, dat hou je altijd dat, waarschijnlijk. Dat hou je altijd. En, en dan zijn het altijd weer die bekende uh, stukken. En dan zijn ze teleurgesteld. En, en nu wil ik gewoon uh, daarvan af. Oh, het is wel ook niet zo'n punt. Ja. Bijvoorbeeld uh, met... Uh, doe je dat nog wel met liedjes van Freek de Jonge? Of, of ga je nu echt alleen maar... Nou, nee hoor. Nee, nee, nee, ik, nee ik, ik, ik, nou, wat ik net zei, ook uit het uh, repertoire van, van, van Lennart... zullen er nog wat dingen zijn die ik, die ik uh, ga zingen of blijf zingen. Uh, en ik zal ook, ook teksten van anderen, als ik, als ik een fantastische tekst tegenkom... Ja. wil ik daar met uh, alle liefde muziek op maken en dat, dat gaan zingen. En als, als Freek, uh, ik, ik heb niet zo heel veel contact met hem... maar ik, als ik hem bel en vraag van heb je nog een goede tekst... dan zal hij zeker... Uh, wel wat sturen. Even ongeveer. kijken. Want we gaan nu de Vondeling van Ameland ja. laten horen. Dat zit ook in de, in in de tour. Ja, Vreek heeft een paar is mooi. waanzinnige mooie teksten geschreven. Wat, wat is het verhaal daarachter? Nou, dat, dat zou je echt aan hem moeten vragen. Want ik denk dat het heel erg te maken heeft met, met hun babytje dat uh, vroeg uh, gestorven is. Dus ik, ik, ik wil daar absoluut niks over zeggen waarvan ik denk van nou. Oh, je, moet je dat niet weten als je het gaat zingen? Nee, nee, nee. nee. het is gewoon een verhaal op zichzelf. En, en ik denk ook niet dat het zijn bedoeling is... Uh, dat die link gelegd wordt naar het publiek toe. Um, dus ik heb geen idee. Ook ik, misschien is het wel helemaal niet zo. Dus, dus, maar ik kan me voorstellen dat het wel zo is. Maar ik wil er geen, uh, absoluut uh, ja. geen uitsluitsel over geven. Als je het per se wil weten, zou je hem uh, dat zelf moeten vragen. Iedereen mag zijn eigen verhaal ervan maken. Ja, zo, sowieso. De vondeling van Amerland.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 I'm hey. Luna, Klaas Drupsteen. Maar wat u daarvoor had, is veel belangrijker. De vondeling van Am Ameland, uh, geschreven door Frank de Jonge, de tekst, de muziek uh, van Baudouin de Grote. En de zang ook. Uh, want eigenlijk alles, alle melodieën, vrijwel alle melodieën, heb jij zelf gemaakt. Hè? Ja. Dus dit ook. Is, is dat iets uh, dat makkelijk gaat? Dat verschilt. Uh, dat... Uh... Uh, Land van Maaswaal was in een kwartier klaar, en testament ook. Uh, maar dit heeft wat, wat uh, langer geduurd: en een lied als Berlijn, wat, wat ik nu in, in, in, het, uh, in deze tour ook zing, daar heb ik uh, geloof ik een jaar over gedaan. Dat steeds, een jaar? Ja, steeds weggelegd, want dan kwam ik er niet uit. Omdat het nogal uh, niet is geschreven is... maar in, in, in segmenten is geschreven, de, de tekst. En die uh, uh, qua uh, situatie, qua beeld uh, van elkaar uh, verschillen... maar ook uh, qua metrum van elkaar, en qua rijmschema van elkaar verschillen. Dus daar moest ik steeds een andere melodie maken. En toch moest het één compositie worden. Um, en hoe voel je, dus, je dan dat het af is? Uh, als ik het geheel doorgezongen heb... en uh, ik heb kippenvel... dan denk ik van... nou dan zal het wel goed zijn. Um, en dan, dan, dan laat ik het ook liggen... want... Uh, ik heb ook de ervaring dat, dat ik dan toch nog even kijk van... Nou, misschien kan ik daar toch ja. nog even een ander akkoord. En het wordt eigenlijk nooit uh, beter door. Maar als ik het zing en ik, het, het emotioneert me... Uh, niet per se vanwege de mooie tekst... maar ook uh, vanwege het feit dat het goed is... Uh, dan, denk, dan, ja, dan besluit ik dat het goed is. Ja, dan, dus dan zie ik... De, en hij zag dat het goed was. En, ik, precies, en, dat, en je besluit dat nooit zonder emotie en zonder kippenvel? Nee. Nee, ik moet, ik moet echt... Uh, nee, want uh, ja, het klinkt wat, wat arrogant en ijdel en onbescheiden. Maar uh, vakmanschap emotioneert me ontzettend. Als ik, als ik uh, wat het ook is... Als ik iets zie wat fantastisch gedaan is... Uh, echt aan alle kanten klopt... en, en waar, waar niets fouten is dan... Kan me dat enorm emotioneeren. Omdat, omdat, ja, dat, uh, dat ook bij, bij een voetbalwedstrijd, als ik een aanval van, van hmm. Messi zie of zo, weet je en die of, van een aantal spelers van Barcelona, die helemaal klopt en waar een doelpunt uit, of geen doelpunt, maar in ieder geval die zo mooi opgezet is, dan, en ik kijk ernaar, dan krijg ik dus kippenvel, ja? ja En dan, dan krijg ik ook tranen in mijn ogen. En dat krijg je dus ook als je, als je iets moois zelf gemaakt hebt. Ja, ja. En dan ook trots? Nee, het is niet. Ja, trots uiteindelijk. Als iedereen roept: Oh, wat is dat toch een ongelooflijk mooi lied en zo. En ik vind het zelf ook, dan ben ik daar wel trots op. Maar als het net geschreven is en ja, trots. Ja, zoals een vader trots is op zijn kind. Nou, dat wou ik net zeggen. Dat heb ik namelijk op dat podium gezien. Als je het over Marcel hebt, je zoon die nu meespeelt in de tour. Dan zeg je de beste gitarist van Nederland. Lastig te meten, maar ongetwijfeld een van de beste. Maar daar zie ik trots. Ja, ja. Ja, maar die is ook waanzinnig goede Een gitarist. Als ik die zit uh, dan af en toe te spelen en denk van, oh, verdomme, dat, dat <laughs> kan zelf, had ik van... Ik had zelf zo graag zo willen spelen. maar. Ik, uh, Waarom nee, kan hij dat beter dan jij dan? Hij heeft grotere handen. Oh, ja. Ja, dat nee, groter. ik weet het niet. Uh, hij, heeft gewoon, hij is er veel meer mee bezig. Ik ben nooit bezig geweest met, met dat gitaarspelen zozeer. Ik, uh, ik, ik heb mezelf begeleid. En als het als de akkoorden eruit kwamen en een beetje de manier van begeleiden bij een uptempo nummer sloeg ik de akkoorden en bij een ballad tokkelde ik de akkoorden en dat was het eigenlijk en bij een beetje folkachtig lied probeerde ik wat fingerpicking. en dat was het dan eigenlijk. Ik heb nooit solos gespeeld en uh, ik heb nooit zoals, zoals hij begeleid dat dat daar gebeurt van alles met die twee handen. Ja. En dat, dat kan ik allemaal niet en heb maar daar heb ik me ook nooit mee bezighouden, dat is voor mij niet... niet uh... Het is ondersteunend. Nou, het... Het... het, uh, het uh, ja, misschien, ik, misschien was ik ook te lui of te laf laugh voor. <laughs> ik weet niet, misschien duurde het me te hey, lang. Ik... En dacht ik te snel van, nou, dat kan ik toch niet. Maar als je een jaar over een liedje doet... ben je volgens mij niet lui. Uh, nou, ik weet niet het met lui te maken heeft. Het, dat, nou ja, dan dat... zou je er al eerder tevreden mee zijn. Leven. Nee, is dat lui? Als je met iets te, niet tevreden bent? Ja, nou ja. Als je, als je bent, wel als je tevreden bent... Je eerder, ben. dat, misschien ja. Ik zou denken dat je dan eerder tevreden bent. Dat je dan niet uh, maar door blijft gaan. Dat vind ik in ieder geval die lui. Oh ja, ja goed. Dat soort semantiek weet ik niet. Of dat. Nou, gaan we nog eens uitzoeken. Ja. Uh, maar die trots hè, uh, op je kinderen, heb je die altijd gehad? Uh, als, nou, daar kan ik behoorlijk objectief in zijn. Als ze iets fantastisch doen, ja, wel ja. En, uh, maar als, als ze, ze doen ook wel eens iets waarvan ik denk nou het niet zo goed dan... Ben je ook niet te beroerd om dat even te zeggen? Nee, dan ben ik niet de <laughs> nee, nee. Maar daar heb ik ook wel de kous op mijn kop gekregen op een gegeven moment hoor. Door je dochter, hè? Door mijn dochter, ja. Die... Want uh, ik, ik dacht van, nou dan ben ik even de goede opvoeder, weet je, de goede vader die uh, even zegt van uh, dat en dat zou je misschien beter als, als kunnen. Als je toneel speelde. Ja, niet zozeer uit kritiek, maar gewoon van, van, dan wordt het nog beter en dan vinden de mensen het. En dat is natuurlijk niet echt leuk als je net van het toneel komt om dan meteen te horen van, nou je zou misschien dat dat en dat daar uh, wat anders kunnen doen, want dan wordt het beter. Dus die zei van, uh, als je nou eerst eens vertelt dat het goed is, weet je wel, zo, en het is niet, echt niet leuk om te horen, als je in de kleedkamer komt, uh, van uh, nou dat en dat uh, was niet goed. Dus dat, uh, daar dat heb ik natuurlijk onmiddellijk in mijn oor geknoopt. Ja. Hoe ga je zelf maar, met kritiek om eigenlijk? Uh, nou, dat, dat, dat, ik wil niet zeggen dat ik daar door van slag uh, ben, maar... Ja, het is gewoon. Het is toch altijd vervelend. Als, als iemand zegt van dat het niet goed was wat je deed. Ik kan me niet voorstellen dat er mensen zijn die zeggen: van, Nou, kom maar op. op. Gewoon leuk. Graag. Of nou, het interesseert me niet. Uh, het, het interesseert je natuurlijk altijd. Of je er iets mee doet, is natuurlijk een tweede. Of je het ermee eens bent, is een derde. Uh, maar dat het je helemaal niks zou doen, dat lijkt me echt onzin. En verandert dat in de loop der tijd? Is dat nu makkelijker? Nee, niet. Nee. Nee. nee. En, en, en uh, uh, nog even naar de ontwikkeling. Hè? Want uh, je, ga, je, je schrijft nu zelf meer teksten, steeds meer. Word je daar ook steeds beter in? Uh, God, ja. Dat weet ik niet. Uh, ja, het, gaat, het gaat me wat makkelijker af, laat ik het, laat ik het zo zeggen. Want ik, weet niet, ik weet niet of het, of het, of het beter is dan, dan de, de oudere teksten. Want vroeger schreef ik niet zo heel veel teksten. Maar nee. eigenlijk pas de laatste acht of tien jaar ben ik daar zo'n beetje mee bezig. En de laatste drie jaar ben ik er echt vrij veel mee bezig. En was dat, deed je dat nooit om, omdat je toch Lennart had? Lennart, nee? Of, of, of wilde je het ook niet? Nou, ik, ik deed het... Ja, ik denk dat ik het nooit deed... omdat ik ook dacht van nou, dat kan ik niet zo goed. En omdat ik Lennart had... En omdat het een kwestie is van ervoor gaan zitten. En, en daar ben ik dan wel lui in. Weet je wel, want dan, dan moet je gaan zitten. En, en als het dan niet komt, dan moet je blijven zitten. En dan moet je net zo lang blijven zitten tot, tot, uh, tot het gaat komen. En ik, ik weet ook niet of dat nou luiheid is of, of, of onzekerheid. Weet je wel, het, het snel opgeven. Ja. Ben je onzeker? En, ja, ben behoorlijk onzeker, ja. Maar het, het, uh, nu denk ik van nou, ik ga zitten. En die ervaring heb ik dan inmiddels van ik, ik ga zitten. Uh, ik noem dat dan voor de Witte Muur. Er is niks nee. daar. Uh, en dan op een gegeven moment, uh, net als bij dat Ouija bord, weet je wel, met dat, dat glas met die letters wat. Uh, dat over die letters heen schuift en dan vormt het het, het geestenoproep. Ja. Oh, dat, oh ja, ja, met zo'n groot glaasje. Ja, met zo'n glaasje. Ja. Oh, ja. Uh, is het een kwestie van, komt er iets en gaat mijn hand naar het papier... en gaat hij dat... het schrijven? Is dat ook iets van buiten? Inspiratie of uh, weet ik veel. Ja, ja, ja. Uh, of ja, van binnen, ik weet het niet. Maar in ieder geval van iets anders. <laughs> en kijkt Lennart nog mee dan? Uh, nou, niet merkbaar. <laughs> Nee. Ik, het zou ik, kunnen, maar. Ja, nee, ik heb nooit. nooit uh, gedacht, terwijl ik zat te schrijven. van. Uh, hoe zou Lennart dit vinden? Dat niet. En ik heb ook nooit gedacht van. Uh, God, het is allemaal eigenlijk niet zo goed. als wat Lennart dit. Het is totaal anders ook, gelukkig. En. en uh, nee, zijn stijl van schrijven is absoluut uh, uniek. En. en uh, wat, wat ik schrijf, dat lijkt daar niet op. Wa waarom pasten jullie zo goed bij elkaar? Uh, omdat. Uh, ja. Hij, hij. Nou, wat hij schreef. schreef hij voor zichzelf. Maar hij wist dat ik het moest zingen. En kennelijk. Uh, uh, maakte dat niet uit. En. Uh, wat hij schreef. moest ik zingen. En ik las dat. en ik begreep het onmiddellijk. Dus. Uh, het, het. ik. ik wist waar hij het over had. Dus op de een of andere manier... Uh, zaten we als een soort... Uh, uh, zwaluwstaartverbinding... Uh, zaten we in elkaar. En... en uh, hij hoefde zich niet in te spannen... om iets speciaal voor mij te schrijven. Hij schreef gewoon... en uh, dat paste bij mij. En als het niet bij mij paste... maar hij schreef natuurlijk ook wel andere dingen... waar ik niks aan vond... dan... Uh, dan gebruikte ik dat niet. Maar de meeste van zijn teksten die hij schreef... daar wist ik om... ja, dat had ik zelf kunnen zijn. Kenden jullie elkaar dan ook door en door? Nee, niet, niet echt. Maar we trokken ontzettend met elkaar op. Uh, zeker de eerste uh, pakweg... 10 jaar. En hoe kan het <tie> dat je hem niet kent of niet niet helemaal door? Nou, met de... Leonard uh, praatte nooit over zichzelf en en en uh, al zeker niet niet uh, intiem. Hij, hij was behoorlijk erudiet en wist uh, veel en vertelde daarover, maar over zichzelf wat hij vond, uh, wat hem emotioneerde, waar wat wat wat zijn liefde had, uh, daar liet hij zich nooit over uit. En en wat hem, hem verdriet deed en zo. Hij was ook nauwelijks kwaad krijgen in alle... Uh, nou, ik ken hem dus ook 48 jaar. Uh, heb ik hem twee keer kwaad gezien. En waar was dat over? Uh, de eerste keer weet ik niet meer. En de laatste keer uh, was, was een paar jaar voordat hij doodging... toen ik uh, vond dat het lang duurde dat hij uh, met en teksten die... kwam. En uh, ik dus aan zijn kop bleef zeuren. En toen werd hij echt kwaad. Van uh, nou uh, op met dat gezeik. En uh, ik... Ik kom met tekst als, ik, uh, als het zover is. En, uh, maar als je aan mijn kop blijft zeuren, dan komt er dus niks. Hield je van hem? Uh, nou, ja. <lacht> ja, ik, ja ik, ik, kon, ik kon niet zonder hem. Maar, maar, gelukkig, uh, of gelukkig, is dus natuurlijk tussen aanhalingstekens. Maar uh, zijn dood kwam niet onverwacht. Want het, het heeft toch jaren geduurd. Toch in hier... ja, yes. Maar even dat houden van, hè? Het ja. is dus een beetje je twijfelt ja, ik. Ja, ik, uh, uh, nou, het is eigenlijk. Met Lennart was het eigenlijk net zoiets als met het zingen, weet je wel. Ik was niet uh, gepassioneerd, maar het hoorde er gewoon bij. <laughs> ja, Lennart was gewoon een onderdeel van. Wij waren samen bezig met een carrière. En hij schreef zijn teksten en ik maakte de muziek en ik zong ze. En, en dat was, hij noemde het altijd Vergenteloos. loos. Waar ligt wel de passie in jouw leven? Uh, dat weet ik niet. Messi. Messi, nee, nee, Weet je het niet? Is hij er niet? Bestaat ah. hij niet? Uh, nou, echt een passie? Nee, ik heb nooit een passie gehad. Wat naar. Nee. Waarom? Ik weet niet, is het leuk om een passie te hebben? ah oh, ja. Nooit gemist? Nou, nee, dus niet. nee. Nee. Nee, ik. ik, ik uh, uw liefde wel. Ik ben, ik ben nu gelukkig getrouwd. En, en, en uh, dat vind ik uh, heerlijk. Weet je, bedoel, het, het zijn. Uh, toch een aantal uh, relaties heb ik achter de rug. En, en de ene was uh, wat leuker dan de andere. Maar nu is het uh, oké. Okay. Nu is alles tot rust gekomen. Nu voel ik me prima. En, en nu ben ik waar ik wezen wil. Uh, maar passie... Ik weet niet. Ik moet opeens denken aan, aan Herman Brood. Die zei... Liefdesverdriet, dat schijnt heel erg te zijn. <laughs> <Yeah. laughs> Zoiets. Zo ja, passie, dat schijnt heel leuk te zijn. Maar <laughs> ik, Nee, ik, echte passie. Uh, gepassioneerde uh, kunstenaar of... of ja. Nee, dat, dat ben ik uh, niet. Ik ben toch altijd toch zulke, vrij onderkoeld. Dan toch zulke mooie dingen maken. Dat kan dus. Ja, ik kan wel passie opwekken, kennelijk, maar... maar ja. Uh... ja, dat is eigenlijk gek, toch? Of niet? Ik weet het niet. Ik weet het ook niet. Ik zit erover na te denken. Ja, ik, weet ja, al... ik weet niet. Ik weet niet. Een kachel smelt ook niet. En die brengt toch enorm veel uh, warmte. warmte. Ja. Ik ga even, even een paar teksten. Er moet best wel veel administratie doornemen hier. Zullen even vertellen waar jij de komende dagen. Heb je geen uh, antwoordapparaat meer? Nee, dat, dat zit altijd in het begin, hè? Ja. Nee, dat hebben, nee, dat hebben we al een ah, tijdje ja. niet meer. Ah, ja. Iets vaker luisteren, Bouden en de Goot. Maar ik je... luister altijd als ik uh, aan het toeren was na afloop. Uh, ja, dan mis je het, mis je het begin misschien. Ja. Maar morgen dan treed jij op in Gouda, de Goud Schouwburg. Oh. Overmorgen ook trouwens. Uh, volgende week vrijdag in Hoorn. In de Schouwburg daar. En dan de, zaterdag de 15e in de Stadschoorzaal Leiden. En dan zondag de 16e in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. En dan stoppen jullie even en ga je in februari weer door. He, ja. Met deze uh, laatste grote tour zullen we dan maar even zeggen. Ja. Uh, ik moet nog even, even wat andere dingen uh, vertellen. Ja, wij hebben straks een uitzending met luisteraars. Dat wil zeggen, als de telefoon het gaat doen. Want de telefoon ligt eruit. Dus dat wordt nog spannend. Ja. Maar anders gaan we heel veel liedjes van Boudewijn de Groot draaien. Dat gaan we sowieso doen. Alleen maar muziek van en de Groot straks. Uh, maar nou ja, als wij het bellers hebben, dan gaan we het hebben over, ja, over twee dingen eigenlijk. Uh, ik wil het met u hebben dan over vriendschap. Een beetje naar aanleiding van de band tussen en de Groot. U is de luisteraar. Dat is de luisteraar, nou, ja, ja, ja. tenzij ja. je nog wil blijven, graag. Ja, nee joh, ik moet uh... <laughs> ja, morgen weer door. Weet je hoe oud ik ben? ben. Ja, ja, ik heb het gezegd. 68, nee, maar daarom. Ik heb het niet vragen. Maar um, dus, uh, dus met luisteraars ga ik praten over uh, vriendschap. Heeft u ook een, dat hoeft dus niet een gepassioneerde vriendschap te zijn... maar wel een bijzondere vriendschap waar u graag iets over wil vertellen. En wat ook mag uh, deze keer, we hebben twee... twee dus aan de luisteraarsvraag. Als u gewoon een mooi verhaal heeft bij een liedje van Boudewijn de Groot... Dan, dan doen we net alsof hij er niet bij hij is. ook niet bij, dus het mag ook een heel oud liedje zijn van het begin. Dat vinden wij niet erg. Ik ga straks nog wel het oude pleits draaien. Dat doen we daarna nooit nou, meer. Goed, vindt het goed? ze toch naar Radio 4. Dus. 08 ja. dat is niet zo aardig. 0800, 1121 ja. 0800, 1121 kasaluna uh, dat werkt in ieder geval. En dan heb ik nog Hekje Casaluna. Dan moet ik ook nog vertellen dat wij op 25 december in Casaluna om middernacht uh, gaan natafelen. Na kruip na het kerstdiner bij elkaar, zet Radio 1 aan. En wat hoor je daar dan? Mooie verhalen. Guilaine Plag ontvangt primatoloog Jan van Hoof, singer-songwriter Suzy Dexter... actrice Manuska Zegelaar-Breeveld... dominee Evert Overeem en theatermaker René en Broeders... met live muziek. Voor spannende, ontroerende en vreemde verhalen... met als thema Voor alles is een eerste keer. Heb je zelf ook een mooi verhaal dat bij dat thema past... en dat je wilt delen, dan kan dat uh, door dat op te sturen... naar casaluna.ncrv.nl Nou... Hier zit je zit hier nog steeds gelukkig, bij de Goot. Ja. Uh, heb, jij, heb jij nog wel iets, want, want nu stop je met deze tour. Waar, waar, ben je wel met, met een cd bezig? nog? Of? Nee, ik ben niet met een cd bezig, maar ik heb wel materiaal voor een cd... en ik wil daar heel graag een cd van maken. En hoe vaak moet je dan nog voor zo'n witte muur zitten... voordat er genoeg liedjes zijn? Nou, ik heb nu genoeg liedjes. En, um, dus ik, ik, heb, nee, ik heb nu 15 liedjes en dat is voor een cd genoeg. Um, voor een uh, vinyl te veel. Mm -hmm. En als, dat, uh, ja, als, die, als die CD er is, dan, dan zie ik wel verder en, en dan ga ik weer voor die Witte Muur zitten. Want hoe lang kan je nog door eigenlijk met zoiets? Hoe lang kan je nog mooi zingen bijvoorbeeld? Want het wordt niet. Niet minder, het wordt niet uh... minder. Ja, dat weet, dat weet ik niet. Uh, zolang, uh, zolang het gaat. En ik denk zolang, als je maar blijft zingen, denk ik dat je langer kan blijven zingen dan wanneer je een tijd stopt. Of... O, gewoon elke dag zingen. Ja. En oefen je ook nog? Ja, ik heb, zangles, ik heb zangles. Echt waar? Ja, ja, ja. Echt waar? Ja. Nu nog? Nou, juist nu. Nou ja, ik heb nu tien jaar zangles. Maar ik heb nooit uh, zangles gehad, maar op een gegeven moment voor Tjechof... De eerste Tjechof uh, heb ik zangles genomen. En dat was in 1991. In ja. En bij de tweede Tjechof, in 2000, heb ik weer... Uh, Zangers. En dat, dat doe ik nog steeds. Het wordt alleen maar beter. Dus hou hem in de gaten. Ook bij de kleine tours. kan hij nog prachtig zingen. Boudewijn de Groot, hartelijk dank voor je komst naar Cazeluna. Veel succes met we zijn er van de volgende Ja, nu al. Ja, oh, gel, al. ja. Nou ja, okay. ja want wij gaan plaatsmaken voor Het Uur van het Konijn. Een, een radiohoorspel met acteur John Buisman. Het is een hartstochtelijke, een gepassioneerde eenmansopera. Nogmaals dank. Goede reis naar huis. Rijf dank voorzichtig. Je wel. Ja, en tot later. doe mijn best. Dank je.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 Vitinho a me, vitinho no me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 Zo goed hebt gelogen, nog geen vierenvijftig. Toen sloot jij je ogen, dat ik soms zo ziek. Jij teder phantom, wanneer je me roept, vlak voor ik droom. Met jou word ik wonderd, dat jij dat steeds zei. Dus kom spoken jij. Kom spooker jij, kom alsjeblieft, alsjeblieft, spooker jij. Dus kom spooker jij, kom spooker jij. Beloofd is beloofd, dus spooker jij. Dus kom spooker jij, kom spooker jij, kom alsjeblieft.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 Waarom zijn er zoveel vragen? Omdat we de stilte niet verdragen. En waarom zoveel planeten? Omdat we niet alles hoeven weten. De wereld is klein en de hemel is groot. We worden geboren en dan gaan we dood.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 Waarom maakt God alle planten groen? Omdat dat leuk is om te doen. En waarom is de hemel blauw? Omdat dat rijnt op die ogen, die ogen van jou. De wereld is klein en de hemel is groot. We worden geboren en dan gaan we dood. Jou wil ik houden en dan gaan we dood. Met jou wil ik trouwen en daarna gaan we dood.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 Muziek: Keimpe de Jong, regie: Rob Lichtert, radioadaptatie: Peter Huilen en Frans de Rond. De toneelversie van Het Uur van het Konijn is een productie van de Rotterdam-connectie en wordt in december nog gespeeld in de Rotterdamse Schouwburg. Deze radioadaptatie was een productie van Palantino Media voor Avros Radiotheater. Voor terugluisteren of meer informatie, kijk op radiotheater.avro.nl.